This my Alexandre O'Neil en uh, Criticize. Hij had een uh, handvol hitjes, nooit echt één grote monsterhit, maar toch wel uh, ja, redelijke succesjes. Uh, fake bijvoorbeeld, maar ook Never knew love like this, samen uh, met Sheryl. Uh, Dit uh, vind ik misschien toch wel uh, zijn meest, uh, misschien wel mijn meest favoriete liedje van uh, Alexandre O'Neil. Criticize aan het begin van een nieuwe Break de Week. Goedenavond, het is uh, woensdagavond aan de goede kant van de week. In ieder geval als je geen uh, vakantie hebt. Het is uh, 16 oktober 2009, of, uh, 2019, voor de duidelijkheid. Het is dus, uh, 9 uur geweest, en tot 11 uur vanavond is dit... Big. oh zo, oh, de big. Door de lokale hoop goorlen, tot 11 uur vanavond, met nu Narada Michael Walden. Alleen die baslijn al, daar kun je gewoon al een uur uh, naar luisteren. Gewoon alleen die baslijn, voor de rest gewoon helemaal niks. Narenda Michael Walden en uh, I Should Have Loved You. En ook hij uh, had natuurlijk uh, ja, meerdere fijne liedjes. Hè. Natuurlijk het uh, bekende werk is uh, Gimme Gimme Gimme met uh, Paddy Austin, Maar ook Divine Emotion bijvoorbeeld, Tonight I'm Alright. Is ook een hele goede natuurlijk. Uh, Narenda Michael Walden en I Should Have Loved You bij uh, Break the Week. Op uh, Lokale Op Hallen. tot uh, 11 uur vanavond, Break de Week over goede baslijnen gesproken. Dit is er ook al eentje. Dat is een jaar uh, tien of uh, recenter dit. Het enige geluid wat we van hem hoorden daarna eigenlijk uh, in de vergetelheid geraakt. Delight, light Groove is in the Heart. This my cockatash wish Just a lovely about the crew. Corvies in the Heart, hun enigste hit, maar eigenlijk heel dat album, uh, dat was wel goed. En ik vond die, uh, die Zanres, uh, vond ik ook zo uh, fantastisch eruit zien. Karen Kirby uh, heet zij. Ja, look crazy man! Had een hele rode, ja net het is geen pruik, maar het zag wel uit als een rode pruik. Had een zo'n hele dikke, vet laag make-up zo ze op, zou het goed uit. En uh, ook uh, dat album, ja dat is te gek, What is Love, uh, staan erop. Allemaal nog andere liedjes die uh, geen hit werden, uh, Good Beat, Power of Love, maar dit was uh, hun enige hit. Nieuwe muziek is er ook van Rafael Saddik. Hij heeft een nieuw album uit. Jimmy D heet dat. Dit is van de single So Ready. I never come home at night. And you stay by my side. But then I broke your heart. I went too far. was too strong And then I broke your heart, my friend I went too far Zijn nieuwe single So Ready van uh, zijn nieuwe album uh, Jimmy Lee heet dat. Vijfde soloalbum vijfde solo van uh, Raphael Sadiq. Hij zat natuurlijk vroeger in uh, Tony, Tony, Tony. Bestaat nog steeds uh, trouwens, maar zonder hem. Uh... Ja, en dit is het uh, bekende stemgeluid van niemand minder dan James Brown. Dus uit uh, uh, de periode, 1979, 40 jaar oud. Ongelooflijk hoeveel, uh, hoeveel spul die man heeft gemaakt. Hoeveel uh, ja, spul die man heeft gemaakt. James Brown. Dit kwam van zijn 48ste album uit uh, 1979. Dit jaar dus uh, 40 jaar oud. En uh, ja, vooral in de jaren 60 en 70. Toen produceerde en maakte hij uh, ontzettend veel. Uh, dus dit ook later in de jaren 80 en 90. Toen ging het wat, uh, wat langzamer. Maar. Uh, je zal het maar allemaal in moeten halen. Niet normaal. Uh, ik, ik ben nog steeds bezig. James Brown. En uh, It's Too Funky in Here. Even een beetje disco. Uh, over disco gesproken. Um, Wham. Wham bestond natuurlijk uit uh, George Michael en and Andrew Ridgeley. Nou, die laatste die leeft nog. En die heeft nou ook een, uh, een nieuw boek uit. En um, Wham heeft uh, destijds in de jaren 80 drie albums uitgebracht. En ik wilde eigenlijk iets van het, uh, het allereerste album draaien. Um, daar staan uh, natuurlijk grote hits op: Bad Boys, uh, The Ram Rap, Club Tropicana, Young Gangs, dat staat er allemaal op. Uh, maar deze, die hoor je nooit. Is gewoon een albumstuk van Wham, nog een keer. A Way of Sunshine, je mag zelf kiezen. George Michael en uh, Andrew Richley Af en toe best lollig uh, om in te starten, laat wil ik zijn Zeker uh, als het uh, eentje is die je eigenlijk nou, bijna nooit hoort A Ray of Sunshine Van uh, dat allereerste album, Fantastic, uh, kwam dat Waar een uh, aantal hits uh, van ze op stonden Maar dit deed dus verder helemaal niks Nieuwe muziek is er ook, afgelopen vrijdag kwam hij uit de Nieuwe zin van Caribou, dit is Home What she pleases. Cause she's happy on her own. And she picks up all the pieces. She's going home. Baby, I'm home, I'm home, I'm home. Yeah, she's going home. Baby, I'm home, I'm home, I'm home. Einde. Caribou, het is een uh, Canadees. In het uh, dagelijks leven heet hij gewoon uh, Dan Sneef. En hij uh, combineert elektronische muziek met uh, indie rock en jazz. En hij wordt uh, gerekend tot de New Weird America Stroming. Dit is uh, zijn nieuwe want Je kent hem misschien nog wel het meeste van uh, ja, zijn single van vijf jaar terug. Can Do Without You. Er zat ook een, uh, een heel goed album bij, weet ik nog. Maar dit is dus helemaal nieuw. Afgelopen vrijdag kwam hij uit de nieuwe single van uh, Caribou. Die heet Home. Oh. Even disco hè? Ja, even disco hè. De Jackson 5 zaten natuurlijk bij uh, Motown. Later uh, werden de Jackson 5 de Jacksons en gingen ze naar Epic. Dit bracht dus onder andere uit Lovely One. Jacksons, Lovely One, van een veertiende album Triumph, wat al uh, snel een stuk of 3 miljoen uh, exemplaren verkocht in uh, de originele uitgaven. Uh, de grote monsterhit uh, van de Jacksons, die stond er ook op Can You Feel It, maar ook uh, een van mijn, uh, ja, mijn favoriete Jacksons liedje, uh, Walk Right Now is dat. Deed verder is het helemaal niks. Dit werd wel een, een redelijke hit, ook van dat album Lovely One. Um, ik wil je even iets laten horen. Ik heb het uh, afgelopen week uh, herontdekt, afgelopen weekend, en uh, ik wist helemaal niet van het, uh, van het bestaan en Eigenlijk weet ik er nog steeds niet heel veel van, want er is online niet heel veel over te vinden. Volgens mij heeft de band niet eens een eigen Wikipedia-pagina. Uh, het gaat om Dam Sam, The Miracle Man en The Soul Congregation. Volgens mij een Amerikaanse band We hebben één album uitgebracht in uh, 1970. En daar staan uh, toch wel een aantal uh, uh, goede liedjes op. Er uh, is bijvoorbeeld een nummer dat heet ook gewoon Dam Sam, The Miracle Man. Uh, maar dit is uh, toch wel een uh, beste liedje, denk ik. En uh, afgelopen weekend ontdekt... Ik dacht, die moet ik woensdag draaien. Nog nooit van gehoord. Damn Sam, The Miracle Man, and The Soul Congregation. En dit staat op, dus op dat enige album dat ze uit hebben gebracht. Give Me Another Joint. I don't want your money. Five star, no, no, baby. Daar zie je Dam Sam, The Miracle Man en uh, The Soul Congregation met uh, Give Me Another Joint. Ja, zoek het maar op op internet. Echt niks over te vinden. Ja, dat, dat, het, uit Amerika, uit, uh, dat het uit Amerika komt. Dat, dat het één plaat uit heeft gebracht, dit orkest. Uh, uit 1970 komt het. Maar ook als je uh, ja, naar Google afbeeldingen gaat of zo. Echt helemaal niks te vinden over de zanger over de of over de band. Hoe die eruit ziet. Aan de andere kant uh, heeft dat natuurlijk ook alweer zijn charme. Hè? Want dan houdt, blijft er een soort van mysterieus... Uh, laagje blijft er dan overheen uh, dwalen. Ik vind het, uh, ik vind het fantastisch. Dam Sam, The Miracle Man. Give me another joint. Ah, binnenkort, uh, maar eens meer van draaien. Want. Goh, het is maar één plaat, maar wel een hele goeie. Terug naar het hier en nu dan. Nieuwe single van Michael Kiwanuka. Die heet Hero. My Hero. My Hero. Now. Am I a hero? Am I a hero now? Yeah. Please don't shoot me down. I love you like a father. Some of the music. And I guess they killed another. om iets slechts uit te brengen, dan, dan nog lukt het hem niet. Want het is eigenlijk altijd goed. Michael Kiwanuka, de ene keer is nog beter dan de, dan de andere. Er komt een, een derde album aan, nog twee weken. 1 november, Kiwanuka, zo gaat het heten. You Ain't The Problem, veel gedraaid natuurlijk. Uh, dit is de nieuwe signal Hero. En er is zelfs nog een uh, nieuw promotiedingetje uit. Dus weer iets totaal anders dan die uh, eerdere twee. Um, piano Joint, dus een promotie CINAL, Eigenlijk een sorry, gewoon wat simpeler piano nummer. Maar ook gewoon uh, fijn. Michael Kiwanuka, ik ben benieuwd uh, wat er uh, wat, uh, met dat... Uh, met dat album gaat gebeuren. Uh, Hero, zo heet in ieder geval de nieuwe single die afgelopen vrijdag uitkwam. En over helder gesproken, um, afgelopen maandag overleed um, hij. Uh, ja, de bezist. En, um, en ja, een van de zanners van de Chamber Brothers. En de Chamber Brothers. Um, ja, dat was. Uh, of, ja, is eigenlijk. Want ze bestaan nog steeds. Alhoewel een de, de, de aantal leden zijn er niet meer. Maar een Amerikaanse psychedelische soul band. Um, een, ja, een beetje eind jaren 60, begin jaren 70 heel populair. Uh, bijvoorbeeld uh, Buddy Miles, bijvoorbeeld uh, dat hoekje een beetje. Um, uh, George Chambers, die is afgelopen maandag overleden. Hij was dus uh, de bezis en een van de zangers van, uh, van die band. 88 is hij geworden. Doodsoorzaken is volgens mij nog niet uh, bekendgemaakt. Um, maar de Chamber Brothers, die waren met z'n vieren, vier broers en nog een uh, vriend van hun, Brian Keenan. Die is, uh, dat is ook een van de leden die er inmiddels uh, niet meer is. Um, maar hun hebben een van, uh, naar mijn mening, beste liedjes ooit gemaakt. Dat komt gewoon Ongetwijfeld in, uh, in mijn top 100 aller tijden uh, Time has come today Een waanzinnig nummer, dat ga ik vrijdag draaien Maar ze hebben ook nog een ander heel fijn liedje Wat een paar jaar later uitkwam En eigenlijk ja, met, de, met de titel Funky Dan uh, moet ik die eigenlijk vandaag draaien Als ode aan uh, George Chambers dus Die afgelopen maandag overleed op uh, 88-jarige leeftijd Hij was uh, dus de bassist en een van de Zanners Die andere Zanner dat is uh, trouwens Lester Chambers die doet, uh, doet ook heel veel vocalen nog steeds uh, voor de band. Dit is Funky. Dus George Chambers die afgelopen maandag overleed op 88-jarige leeftijd Chambers brothers die waren, waren eigenlijk uh, ja, pioniers uh, van het genre Psychedelische soul, ook uh, wel uh, een beetje de rockkant die zat er ook zeker wel in en uh, ja, Time has come today. Ik ga hem vrijdag draaien. Waanzinnig nummer. duurt eigenlijk 11 minuten. Maar er is ook een, een versie van 4 uh, van minuten. En daar zit gewoon uh, constant, zit daar een tikkende klok in. En die gaat steeds langzamer en daarna steeds sneller. Het is waanzinnig gedaan. Ook waanzinnige tekst. Um, dit was iets anders van ze. Funky. En van de funk gaan we naar de Blue-Eyed Soul. Blue-Eyed Soul, wat is dat? Nou, is eigenlijk gewoon soul gezonden door Blanke. we all en John Oates. Alleen maar goede plaatsen gemaakt. Do what you want, uh, be what you are. Do what you want, girl. Be what you are.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 John Oates, dit was een beetje hun Blue Eyed Soul periode daarvoor maakten ze, ja, ze noemden het art rock, prog rock. Um, album, uh, werd, uh, een van hun albums, eerdere albums werd uh, toen geproduceerd door uh, Todd Rundgren. Ook wel uh, God, Rundgren, uh, God Rundgren genoemd. Um, omdat hij zo uh, waanzinnig veel uh, goede dingen heeft geproduceerd. Ook Meatloaf en zo. Uh, noem het maar op. Um, en daarna werd het wat meer uh, popmuziek. Werd wat hitgevoeliger. Nou, toen kwamen ook inderdaad uh, de hits. Hall um, en John Oates. Do what you want. Be what you are. Over uh, Blue Heights al gesproken. Nieuwe muziek uit Nederland. Um, Nona. Um, dame uh, opgegroeid midden in de muziek. Uh, mijn ouders die uh, ha, die werken in een uh, in een platenzaak um, en zij zelf um, begon al op uh, jonge leeftijd, uh, leeftijd met zinnen. Um, inderdaad stemgeluid doet een beetje denken aan uh, nou eigenlijk wel heel erg denken aan uh, Amy Winehouse. Um, uh, alleen muzikaal ja, is het toch wat, uh, wat minder Ik moet zeggen, er is een album uit uh, Af en toe vrijdag is dat verschenen Ik heb het nog niet helemaal gehoord Maar ik ben wel benieuwd Want uh, ik heb wel al meerdere liedjes gehoord Sleep Talking bijvoorbeeld uh, It's alright En met uh, weet ik het uh, Less to know Die zijn, uh, worden af en toe wel eens gedraaid uh, op de radio Dit is uh, de nieuwste single voor zover ik weet En die is uh, nou, tot nu toe wel het meest geproduceerd uh, Zoals je kan horen Daisy Dukes, de nieuwe Nona. Nieuwe muziek uit Nederland. Daisy Dukes fake hair fake boobs. Hairclips fake filth legs. She's soon in 21. But hey, you can come. Her nails are thin, she got it all. And her girls got a back like she 10 feet tall. Still, she gotta put you down. Still, she gotta put you down. Goede Nederlandse zanneressen bij. We hadden natuurlijk uh, al afgelopen jaren nieuwe zanneressen als Blackbird of uh, Mel, kleindochter uh, van uh, Piet Veerman, maar nou, we kunnen er weer eentje aan toevoegen hoor. Nona, een nieuwe signal heet Daisy Dukes. Als je nog een liedje wil horen, vraag je, je favoriete plaat dan aan. Heel makkelijk, facebook.com/slash breekdeweeklog. Dit is chic, My Forbidden Lover. Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Jeanne van Collenburg van 70 jaar heeft afgelopen dinsdag... de blijk van waardering gekregen van de gemeente Oosterwijk. Burgemeester Hans Jansen heeft haar verrast in het ontmoetingscentrum De Koppelen... waar het 10 jaar bestaan van het Alzheimercafé werd gevierd. En het water in de recreatie- en zwemplassen staat in heel Brabant historisch laag. Niet alleen bij de IJzeren Man, maar ook de exploitanten van de Geffense Plas in Os... Het Blauwe Meer in Loon op Zand en Hemelrijk in Volkul. Het water daalt namelijk en dit wekt ontzettend veel zorgen bij diverse waterorganisaties. Nog nooit heeft het water zo laag gestaan. Het water staat zelfs op sommige plekken een meter lager dan gebruikelijk in deze periode is. Tot zover het Regio Nieuws. Uw naam op deze plek. Vraag naar de mogelijkheden. Kijk op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 Nou er, ice IJsley Brothers en uh, Was It Good To You? Ja natuurlijk, een van de allerbeste van uh, de IJsley Brothers als je het mij vraagt. Natuurlijk ook Highways of My Life, staat sowieso uh, met op 3. Maar ook deze, Was It Good To You? Orkest bestaat uh, dit jaar 60 jaar. Nou dit is al 15 jaar oud, dit komt uit 1969, IJsley Brothers en Was It Good To You? Goedenavond, welkom bij het, uh, het tweede uur. Break de, de week. Ja, en misschien denk je wel, what the funk is going on? Uh, nou, dit is uh, Break de Week, tot 11 uur vanavond. We hebben er al een uh, uur op zitten. Tot 11 uur vanavond op de lokale omhoop geworden. De beste soul, funk en classic disco. Met natuurlijk heel veel uh, 70s en 80's floor fillers en uh, obscure clubtracks. En misschien heb jij wel een, uh, een, goede, uh, ja, een goede plaat die je wil horen. Vraag hem aan, heel makkelijk, via onze Facebookpagina facebook.com slash Breek de Weeklog. En uh, nou, dan moet het helemaal goed komen uh, wat mij betreft. Dus al, alles zijn in het uh, hokje soul, funk... Disco, zelfs een klein mespuntje jazz. En af en toe dan, uh, laten we je ook iets, uh, iets nieuws horen. En de time, die hebben we ook voor je. Dus 7 over 10. Ja, die waren maar eens weer uh, aan The Bird. Ja, dat is een mooie woordgrap natuurlijk. Want uh, zo heet het muziekstuk ook. Wat is het een muziekstuk? Nee, nee, nee, nee. Zo heet het uh, het liedje van uh, The Time, The Bird. En uh, ja, het werd uh, geschreven, geschreven en geproduceerd door wie eigenlijk? Ja, de Prince. Goedenavond. van Hout, goedavond. Prince in de New Power Generation. My name, is My name is Prince. Ah, heerlijk, fantastisch, toch? Ja, en de rapper dat was uh, Tony M. Hij was lid, uh, hij is ook lid van de uh, New Power Generation. My name is Prince. Nou, mijn naam is Maarten van Hout. Goedavond. Welkom bij Break the Week. Welke plaat wil je horen? Vraag je favoriete liedje aan facebook.com slash Ach ik hou hier zo van, hij brengt heel die sound uit uh, New Orleans en Chicago weer terug Nieuw Francis, dit is de nieuwe channel, This Time Let me get it this time I won't let you down Het is heel dat straatje, um, de soul, funk, blues zit erin. Neil Francis! Hij uh, komt uh, volgens mij ook uh, uit. Nou, ik, nou, dat weet ik niet. Nou, dat weet ik niet meer zeker. Uh, maar hij is in ieder geval ook geïnspireerd door uh, Lee Russell, To Sand, Meters, Dr. John. Nou, gaan ze maar door. Ik vind het fantastisch. De debuutalbum is uit, dat heet uh, Changes. Acht liedjes staan erop en ze zijn eigenlijk uh, ja, alle acht even fantastisch. Alhoewel, ja, dit is wel echt het prijsnummer dat uh, tussenuit springt. Is ook de nieuwe single van Neil Francis, This Time. Ach, ik hou ervan. Album is ook al uh, album van de week uh, geweest en terecht. Um, uh, even disco we dan. Donna Summer, MacArthur Park. Spring was never waiting for a steal. It ran one step ahead. We followed in the dance. Mm -hmm. The carpet's heart is melting in the dark. All the sweet green icing flowing. Fine, Donna Summer, McArthur Park, het uh, origineel, was nog tien jaar ouder. Komt uit eind jaren zestig, is van Richard Harris. En dat werd geschreven, uh, dat nummer, door, dit nummer, door Jimmy Webb. En uh, Jimmy Webb die heeft ook nog andere fijne liedjes geschreven. Up, Up and Away van uh, The Fifth Dimension, maar ook Richard Alignment van uh, Glam Campbell. Kwam van zijn hand, uit zijn pen. schreef je dus ook. Donald Summer die maakte de cover. Uh, MacArthur Park, nummer 1 ook in de disco charts. Uh, aan de andere kant van de Atlantische Oceaan in Amerika. In de Billboard Hot 100. Uh, fijn, fijn disco leadje is, uh, is het nog altijd. Kun je blijven horen. Hè? Um, dan, ja, even wat actueels. Ehm... Um, Impeach the President. Er is ook, uh, ook ooit een nummer uh, over gemaakt. Nou, de, wanneer kun je dat nou beter draaien dan nu? De Honey Drippers. Impeach the President. Uit uh, 1973 komt dit. Ladies en gentlemen, we hebben de Honey Drippers in de huis And En just got back from Washington, D.C. I think ik denk dat ze iets willen zeggen. 1973 was het. Het was uh, natuurlijk het uh, impeachment of uh, President Richard Nixon. Hè. Dat had, had alles te maken met het uh, Watergate-schandaal. Dit ging daarover. Honey Drippers. En impeach the President. Terug naar het uh, hier en nu. Een van uh, de beste liedjes van uh, dit moment. Dat is een uh, kruising van uh, With a Little Help for My Friends. in uh, de uitvoering van Joe Cocker. En Pain in my heart van Otis Wedding. Nou, als je die twee liedjes met elkaar kruisigt, dan krijg je eigenlijk dit. En dan is het nog steeds uh, verrassend en, en goed en geweldig. Geen kopie, maar echt een goed muziekstuk. Teske Pain in my heart. Fantastisch, Teske Brothers' tweede album is nog beter dan de eerste. Run Home Slow, een paar maanden terug toen kwam het uit. En dit is gewoon een albumstuk hè? het is niet eens een single dit. Uh, yeah, yeah. Nog niet in ieder geval. Paint My Heart, de Teske Brothers. Ja, alleen het einde is een beetje raar. Want in één keer is het afgelopen. In één keer is het klaar. Dan heb je wel uh, zes minuten lang genoten. Tesky Brothers en uh, Paint My Heart. Even iets draaien van uh, Harvey Mason. Harvey Mason uh, is een uh, beroemd drummer. Hij leeft namelijk nog steeds. En, uh, hij begon zijn muzikale loopbaan al toen hij zeven was. Toen uh, speelde hij al drums in uh, allerlei schoolbandjes. En op uh, zijn zestiende toen, uh, had hij zijn eerste drumstijl. En uh, nou, hij heeft later uh, zijn... Veel gastmuzie, uh, ja, veel artiesten die hem later inschakelden als drummer. Ik noem Nancy Wilson, Mary J. Blige, Notorious B.I.G., Barbara Streisand, Herbie Hancock, Frank Sinatra en ook Gary Wright. Maar hij had zelf ook uh, na nou, succes solo, onder andere met dit Grooving You. Bedankt voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomopgeholen.nl. Lokaalneomopgeholen.nl want er is zoveel op uitgebracht op dat label. 60 jaar oud is het dit jaar. The Supremes. Dit kwam van het tweede album. Ook, uh, ja, meerdere hits onder daarop. Where did I love go? Baby love, come see about me. Maar dit was ook een zin: When the love light starts shining through his eyes. Um, fantastisch uh, is het. Het uh, ja, brein eigenlijk achter dit trio. Dat was uh, weer een ander trio. Holland, Doge Holland. Die schreven alles uh, zo'n beetje voor de uh, Supremes. En het werd ook ja, allemaal nummer 1 uh, daar in Amerika. Dus Ongelooflijk. Uh. Fijn, fijn, fijn. De Supremes van Motown. Ja, en ook even iets nieuws, want uh, iemand waar we ook ontzettend fan van zijn hier uh, bij Break the Week. Dat is uh, Mea Hawthorne. Dit is een van zijn bandjes Taxi Die hebben een nieuw album uit. Close is dit, samen met Gavin Track op vocale. Die man allemaal binnen uitbrandt. Meijer Halfmoon heeft een solo carrière. Dan heeft hij nog dingen gedaan met Cool Uncle natuurlijk. Dat was een project met uh, Jack Splash. Heeft hij ook nog dingen gedaan met Kraak en Smaak. En dan heeft hij ook nog dit bandje, Taxido. Derde album is uit. Dit is uh, met op lokale Gaving Track. Zomaar een liedje van dat album Close. Uh, nou ja, van dit aan. ene liedje eigenlijk. Stratje, Panky stuff. Wel leuk. Lekker disco hè. Eh? Um, ja, dit ken je misschien helemaal niet. Maar dit is het origineel natuurlijk van uh, Gangsta's Paradise van Coolio. Dit is het origineel. Komt van het album Songs in the Key of Life van uh, Stevie Wonder. Een van de beste albums ooit gemaakt. Sir Duke staat er ook op. En uh, I Wish. En uh, S. En if, uh, even kijken. Eb Ebony Eyes, Another Star. Isn't she lovely? Maar er is ook dit, time Paradise. And spending most their lives living in a pastime paradise. We've spending most their lives living in a pastime paradise. We've been wasting most their time glorified, days long gone behind. We've been wasting most their days in remembrance of ignorance or disgrace. Tell me who Isolation, segregation, dispensation, isolation, exploitation, mutilation, mutation, miscreation, information. to the evils of the world. In the day that sorrow's lost from time. They keep telling of the day when the Savior of love will come to stay. Tell me who will come to be. How many of them are you and me? Proclamation of race -pallation. consolation Verification of revelation, acclamation for salvation, vibration, simulation, confirmation to peace of the world. They've been spending most their lives living in the past time, paradise. They've been spending most their lives living in pastime paradise. They've been spending most their lives. Blinde beniek. Ik zag hem niet aankomen maar hij ook niet Stevie Wonder en uh, Pastime Time Paradise. die misschien dat vrijdag dan wel uh... De hit-draai waar het natuurlijk in weg. werd. Coolio, het Gangsta's Paradise. Dit is het origineel uit 1976 en heet Best Time Paradise. Ik ga je nog even voor de laatste keer iets nieuws laten horen, want ja, ik krijg hier maar geen genoeg van. Het is uh, ja, een dikke vette portie soul en toch een nou, stevig gitaartje erin. Tones de nieuwe channel Got To Get To Know You. Komt van een nieuwe album van uh, Tones. Power heet dat. Wat een lekker liedje is dit nog steeds zeg. Hoho. Ja, we hebben ook uh, een podcast waarop je dus uh, de laatste afleveringen allemaal uh, terug kunt luisteren van dit radioprogramma. Moet je even naar de Facebook, faceb uh, facebook.com slash breakdeweklog. De uh, laatste afleveringen van uh, de afgelopen maanden, die zijn daar in ieder geval uh, op te vinden. De Whispers, twee hits, is de laughing en deze en de beat goes on. ook gebruikt natuurlijk uh, nog in de jaren 90 door uh, Will Smith voor zijn hit uh, Miami. Het waren The Whispers. The Whispers. And the beat goes on. Fijn. Ja, tot zover brengt de week voor woensdagavond, 16 oktober 2019. Ik heb er nog eentje voor je. Maar het is wel een prachtig liedje. Prachtig liedje. Ja, um, dit, deze week, deze week negen jaar geleden, op 10 oktober 2010, toen overleed hij. Op... Uh, 70 of 74-jarige leeftijd, want zijn geboortedatum die was niet helemaal bekend. Het was 21 maart, maar ze wisten dan niet of dat in het jaar 1936 of 1940 was. Uh, hoe dan ook, ik heb het over uh, Solomon Burke. Daar wilde ik graag uh, mee afsluiten, omdat hij dus uh, nou, deze week 9 jaar geleden is overleden. Op 70 of 74-jarige leeftijd. En uh, ja, hij heeft meerdere mooie liedjes gemaakt. Maar dit is uh, toch wel zijn allermooiste, denk ik. Dus ik dacht van ja, daar dan maar mooi mee afsluiten. Solomon Burke, Don't give up on me. De laatste in deze break de week. Ik spreek je vrijdag weer. Tot dan. If your expectations aren't met in me, today.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 Make it if we try I'm gonna hold on Hold on with me And don't give up on me